Ha! Lekker een avondje alleen thuis. Anna is in haar atelier. Max en Sarah liggen op bed. En ik ga lekker in een hoekje met mijn nieuwe boekje. Fijn. Ha. Telefoon. Ja, het zul je altijd zien, hè? Nou, ze bekijken het maar, daar. Ah. Goedenavond met Rick. Rick, Rick. Hallo. Rick. Ik, ja? Je spreekt met Tom. Tom! Ik hey. zit vast hier. Wat, je zat er vandaag naar de Efteling gaan? Ja, ik ben ah. ook in de Efteling. Ik zit ja. in Festival. Ik niet zit vast. Teest. Die beugel nou. gaat niet los. Iedereen is weg. Ja. Ik... Uh, dat kan ook best, want het is hartstikke laat, namelijk. Hè. De Efteling is een langere tijd. Luister leef, nou even, ik ben serieus. Af. Je moet hierheen komen. Ik zit ja. vast, ik kan er ja, niet ja, uit. Het is goed voor jou. Later <laughs> Altijd lachen met die tongen. <laughs> In de Efteling, zo laat op de avond. Ja, ja. Goed. Waar was ik? Mijn boekje. Ah. <laughs> Met Rick Rick, je spreekt weer met Tom Ja Tom Eén ding, hang, huh? hang niet op nu Nee, oké okay. Ik zit hier in Carnaval Festival ja? In de Efteling En ja? ik kan er niet uit Het is middernacht. Je moet je moet hierheen komen, Tom! Luister naar me, luister naar me, blijf waar je bent. Ik kan ook echt! Prima, blijf waar je bent. Ik kom eraan, ik kom je redden. Tom maakt geen grap, hij zit echt in het carnaval festival. Hij zit vast. Ik... Nou, hoe laat is het? Oké. Okay. Ik ga de straat op, ik neem een taxi. Ik moet naar de Efteling. de Efteling. Ik ben er. Eens even kijken waar ik een hek open moet. Daar is het hek van de Efteling en... Hé, hey, dat is raar. Het hek staat open. Het is bijna midden in de nacht, maar het hek van de Efteling staat open. <laughs> nou ja, wat is dit voor iets vaars? Hé, hey, nou goed. Hé, hey, is dit ook niet hier? Ja... Ja, vader komt. daar is het carnavalfestival, vriend. Hé, hey. ik hoor de muziek, het hek van de Efteling staat open, het carnavalfestival draait en Tom zit daarin. Het is wel een beetje om te lachen allemaal, maar goed. Het is ook een ernstige zaak, ik kom hier om Tom te redden. Hoe kom ik nou dat carnavalfestival in? Uh, eens even zien. Nee, deze deur is dicht. Dat is dicht. Het dak. Op het dak staat die klam met die hoed. Waar die vogel uit komt. Dat is het. Als ik hier nou het dak op klim. Dan... Als ik hier nou is het... het dak op. Ik probeer te klimmen. Ja. Ja. En dan daar naar die... Ja. Ja. En daar is de hoed ik, ik ga gewoon door de hoed Het kan er van festival binnen Ja hoor Kijk, kijk eens even nee. Daar draai je de karretjes Tom nee. Nee. Nee. Oh. Jongen, jongen, jongen Wat een kermis Kom, hier is mijn hand! Ja. Tom, pak mijn hand! Ja! ja. Oh. Oh. Eindelijk vrij! Die hel die, die erin! Oh. <coughs> wil je mijn eerste zin even wat dingen uitleggen. Ja? Hoe ben jij hier in hemelsnaam midden in de nacht gezeild geraakt in het Carnival Festival? Ik ben hier niet midden in de nacht gezeild geraakt, ik zit al uren in deze attractie. Ik denk het is het laatste wat ik doe, huh? op mijn middag, kom ik hier bij dat, bij dat instapstation, ja, ja. niemand te zien. Iedereen weg, beugels blijven dicht en ik oh. maar draaien. En jij dacht, kom, ik ga gewoon ook al eens er iemand en is dus bij de sluitstijd ga ik even kuipen. Sorry. Why not? <laughs> jij nee. zit, al kalor, ja. zit al uren in het kuil wel. Ik zit al uren in het kuil ja. Nou. Hé, hey, benieuwd ik het toch ben, ja. dus denk ik dat ik eens een ritje ga maken. Ah, kom op man. <laughs> Kom op, nou, doe normaal, we gaan, we, we gaan eruit. Hoe Kom. ben je hier de Efteling binnengekomen? Überhaupt? Dat is een heel geen verhaal. Ik heb een tijdje om de Efteling heen gelopen, op zoek geweest naar een ingang of waar ik over het hek heen kon klimmen. Ja. Staat het hek open? Het hek staat gewoon open. Hier bij het hotel? Om de hoek bij het Efteling Hotel staat, de hek, staat het hek van de Efteling gewoon open. Dus als ze opschieten, we kunnen. Ja. Huh? We kunnen er gewoon door, we kunnen gewoon weg. Ja, wat ik niet snap. Ja. Um, dit, dit was de laatste openingsdag ja. van het seizoen. Ja. Ja, dus. Is het vreemd dat die deur van de Efteling. Alles opstaat? zou dicht moeten zijn? Tuurlijk is het Morgen fred. is er hier niemand meer. Het is ook heel raar dat die poort in de Efteling open staat. Maar we hebben er ondertussen mooie mazzel mee. Dus okay. kom op, Goed, lopen naar, naar die uit. uitgang en meekomen. Hoe ben jij hier naar beneden gegaan? Tom! Tom! Wat doe je nou weer, man? Je hebt een hele avond gezeten, kun je niet eventjes, kom op. Pak mijn hand maar. Een hele avond gezeten, ik ben helemaal verlamd. Kom op man. Je bent wel erg klunzer bezig, kom op. Uit die hoed. Relaxed. Oké, okay. nu gaan we de dak weer af. Dat heb ik allemaal gedaan hè. Dak op, door die hoed. Ah, ontzettend bedankt. Op zoek naar ontzettend jou. Waar je nou weer uit ging. En dan Ja. Ja. Ja. Ik kan hier het dak af, hier laat ik me zakken Tom. Is goed. Ja. <tie> Zo, Oké. Okay. Tom, hier ben ik naar binnen gekomen en dan gaan we dus ook weer naar buiten. Hier zit dat hek? Huh? Hier zit dat hek? Ja. Dit hek is dicht. Dit is dus niet, dit is neem ik aan niet het hek waardoor jij naar binnen bent gekomen. Dit hek was net open. <tie> Hoe kan dat nou? Net was het open en nu is het dicht. Heb jij het zelf... Tom, Tom. Even Heet... Heel even voor we verder gaan, Tom. Heb jij dit hek dicht gedaan? Tom, even voor we verder gaan. Ja. Jij belt mij op. Ja. Wie Ik was het in de Efteling? Ik kom naar jou toe. Het hek staat open en nu is het hek dicht. Wat zijn dit voor geintjes, Tom? Zit je, Zit je mij hier een beetje naar avond te bederven? Zit je een beetje flauwekul uit te halen? Ik kan mezelf in principe ook wel leukere dingen bedenken dan uh, s'nachts door een donkere Efteling uh, dwalen en 500 keer Carnival Festival doen. Dan mag je nu het hek open doen, Tom. Kom maar op met die sleutel. haal de sleutel maar uit je zak. Ja. en het hek open en dan we, kunnen we weg. Ik kan mijn mobiele telefoon pakken. Dan bel ik. Dan bel ik gewoon even. Bel iemand. Iemand doe van wat. de Efteling. Want... Ja. Ja, wat? Wat ja? ja. Mijn ja. ba batterij is leeg. Ja, dat ook nog. Je... Je batterij is leeg, je laat jezelf insluiten het is een, het is een mooie rol, Tom. Maar ja, wat nu? Hé, hey, kijk daar, aan het hek. Hé, ah, hey, daar loopt iemand, daar loopt iemand. Man. Nee, je de moet man? daar kijken, Tom, daar ja, aan het hek. Daar loopt iemand in de vetten. daar zie je iemand met een cape en een, een, een, een, een veer. Iemand in de vetten? Ja. Met een cape en een veer, ik zie niks. Je moet, je moet daar kijken, Tom, op het hek. Oh ja, wat is dat? Hey, wat is dat nou? Ja, Het is een brief. Een brief van het hek. Luister, aan Rick en Tom. Ja. Welkom op de Efteling. Het is goed dat jullie hier alle twee zijn. He? De poorten van de Efteling zijn gesloten, dus probeer maar niet de Efteling te verlaten. Jij... Dit zal jullie niet lukken. Rick? Tom. Heb jij, heb jij deze brief in het neergehaald? Nee, Tom. Trapje, Tom. Of, uh... Als iemand dit hier opgehangen heeft, dan ben jij dat. Jij hebt gebeld. Jij was in de Efteling. Ik hing, zat gewoon thuis. Niks aan de hand. Hier een, ja? Hing hier een brief toen jij hier binnenkwam? Nee, Tom. Er hing geen brief toen ik Waar binnenkwam. Waar was ik toen jij hier binnenkwam? Jij zag toch net iemand, jij zag toch net iemand wegrennen? Ja, misschien heeft hij. Die... Ja. Misschien heeft hij die, die brief erop gehangen. Dat zou het kunnen. Lees eens door. Ja, maar, ja, ja, ik wil wat doorlezen, Tom. Geen probleem. Probeer maar niet de Efteling te verlaten. Dit zal jullie niet lukken. Nee. Het wat? Moet je horen. Het spel kan nu beginnen. <laughs> Hoe fraai is dat? Vind je het zo om te lachen? Ik niet anders. Ik wil gewoon naar huis. Ja, nee, anders ik wel. Max Saar zijn thuis. Ja, ik... ja, Anna die komt toch zo wel thuis. Ja, ja, dit is allemaal goed met jou. Jullie houden veel van cadeautjes. Oh, vanaf, wacht. Jullie houden veel van cadeautjes. Daarom heb ik er één verstopt in de Villa Volta. Het huis dat op zijn kop gaat. Ja, cadeautjes. Kadootjes. Jullie houden veel van cadeautjes, ja. daarom heb ik er even gestopt in de Villa Volta, ja. het huis dat op zijn kop gaat. Lik mijn borrelnootjes. Ik, ik wil een huis, man. Veel succes. Tip, tip jullie worden vast wijzer van mijn vriend van ijzer. Onthoud die, toch? Daar gaat het over. <lacht> Jij vindt het nogal uh, spannend. Ik vind het leuk. tuurlijk cadeautjes. <lacht> dat is zo leuk? Ja, cadeautjes. Kom, ik kan het uh, liever op een ander Ja, ja nou, die, die, Laten we het die, maar die gaan. Zanaken. We moeten de... gewoon naar die Villa Volta wandelen. Het huis dat op zijn kop gaat. Daar moeten we dan wijzer worden van een vriend van IJzer. Jullie worden vast wijzer van een vriend van een vriend van IJzer. Nee. Tom. Rick, waar loop ik nu heen? Huh? Ik ben op weg naar de Villa Volta. Uh, we lopen nu richting Toko Pagode, volgens mij. Dus als we hier naar rechts gaan. Jij kent hier het de gewoon... weg. Zeer zeker. Kom op. Als, je even, als je gewoon even doorloopt, dan verdwaal ik. Ook niet. Jeetje, Moet je horen? Wat? Hoor je die draaimolens? Dat is draai gewoon het Anton Pieck, alles, alles op het Anton Pieckplein is gewoon in volle gang. De draaimolens hoor ik, de eend hoor ik. Tom, ik. Wat is dit voor spontachtig? Ja, ik, ik denk dat wij hier enorm verrast worden. Er zijn gewoon mensen die ons. Ja. Nou, die vinden ons gewoon uh, toffe makkers. En ik denk, kom, we gaan die. Tom en, Rick en ik een het ook even. Alleen maar leuk, Tom. Doe een beetje relaxed. Geniet ervan. Heb jij een zaklamp bij? Nee, natuurlijk heb ik geen zaklamp bij. Maar ik ben direct uit mijn huis weggegaan om jou hier op te halen. Alles doet het, behalve de belichting. Vrij. Ja. Steek hier even door. Nee, ik ja, Sint-Nicolaas plaats. Ik snap gewoon niet waarom jij je zo druk maakt. Dus het is gewoon gezellig. We zijn in de Efteling. Hé, hey, wacht eens. Hm? Wat? Zeg jij dat beeld nou bewegen? Welk beeld bewegen? Dat beeld van Sinterklaas. Wat daarop te doen. Beeld van Sinterklaas? Het, zie jij dat beeld van Sinterklaas? ik zie het beeld van Sinterklaas. Nee, ik dacht even dat het maar nee, goed. Laat maar. Wat dacht jij even, Tom? Ik dacht dat ik het zag bewegen. Het beeld van Sinterklaas? Het zal door het Carnaval festival Tom, komen. Tom, het is best, jongen. Het is een beeld. Een beeld kan niet bewegen. Je bent echt een beetje euh, een tik van de molen gekregen, geloof ik. <laughs> ja, vijftig keer. Uh, ja, en hoe komen we nu het huis in? Ah, via die wachtrij. Via de wachtrij? Is het open dan? Nee, het is dicht via de voorkant. Nou ja, via de vierde voorkant dat komt nergens uit. die deur die komt nergens er buiten. We moeten... Tom, jij bent Wacht, gewoon grote ik weet het, een specialist. Ik weet Dan kom eens hier over ja? het hekje. Ja, ik kom. Ja. Ja. Ja. Ja. Waar onder... zijn we nu? Ja. Achter het huis. Achter het vierde, vierde Hier vierde zitten de nooduitgangdeuren ja. en die kunnen als het goed is... Ja. Ja. Ja. Kijk eens aan. Ja. Nou, Oké, okay, nu moeten we op gaan letten waar het cadeau is. Cadeau, cadeau, cadeau. cadeau. Wat is dat? Wat, Wat hoor ik? verhaal. Dat is ja, een verhaal. verhaal. Dat dat verhaal. staat hier allemaal gewoon aan. Ja. ja maar dit verhaal interesseert me geen ene moer. Ik wil gewoon het is, een mooi, het is een mooi verhaal. Het is een heel leuk verhaal. Ik heb het alleen maar tien keer gehoord en nu wil ik me Hoe Is het? Waar is het cadeau? Vriend van ijzer. Wat Stip, er in de jullie worden vast wijzer van mijn vriend van ijzer. Dat stond er in de brief. Nou, vriend van ijzer is die, uh, is die uh, man met die lange baard. Is dat uh, vriend van ijzer? Ik luik er niet van ijzer. Ja. Oh, wacht hier op in de hek staan. Wat is dit dan? Ze zitten Kom eens terug. Ja, wat is er nou? Ze zitten in de verkeerde ruimte. Ik denk dat als we hier... Die huiskamer... in gaan En als ik me nu niet vergis... Waar is dat cadeau? Rick, Daar gaan we. Rick? Waar is dat cadeau? Doe eens rustig. Ja, wat, wat? Even rustig. Niet zo op dat cadeau zitten. Waar is dat cadeau? Rick. Waar is dat cadeau? Rick. Niet cadeau, cadeau, cadeau. Even rustig kijken, ja, en als je goed naar me meekijkt zie ja. je daar rechts in de camera, ja. naast de open haard, wat staat daar? Nou geen cadeau. Nee, maar wel een harnas, en waar is een harnas van gemaakt? Wacht even, van IJzer. Dat zeg ik. We worden wijzer van de vriend van IJzer, daar staat de vriend van IJzer. Kom ga jij eens even de kant, dan nee. kan ik bij mijn cadeau. Relax man. Ga eens aan de kant. Is mee. Oh oh. Je molt het hele ding hier! Waar is dat cadeau? Weet je hoe zo Je cadeau dat rolt eruit, dat rolt achter die bank nu. Oh, oh! Wacht, wacht. Hey. Oh, dan moet je, wacht, Tom. Kun jij even hier lekker op die bank zitten? dan geef je even achter de bank kan ik een cadeau uitpakken. Ja? Pas, pas het nog op. Tom, ga dan maar even zitten. Laat mij nog maar even met het cadeau. Daar heb ik gewoon veel verstand van. Waar is het cadeautje nou heen gegaan? Ja, daar achter die bank. Onder de bank. Even zien. Verder dan overheen? Ja. Joh. Huh? Man, dat ligt het cadeau ver weg. Joh. dat ligt helemaal aan de andere kant een beetje. Wacht even. Tom, doe eens even je benen opzij, dan kan ik erbij. Hey Rick, als dat huis gaat draaien, ben je de sigaar. Ga gewoon even aan de kant, dan kan ik erbij. Er ah! Op. He? Rick? Ja, wat is er ja, nou, Tom? Lukt het? Nee, het lukt niet. Ik zit hartstikke vast je onder is... die bank. Oh. Ik zit vast onder die bank. Help, wat? Oh, Rick! Hij gaat draaien, pas af! Ah! Daar hang je! Ik versie op. Ah. Ik kom er naar beneden Kom er naar beneden toe! Tom, Fak ja, maar! Ik, ik oh, kan er niet ik, buik, het bij man! Ik zie niet! Die pand loopt zo! Die moet meegedraaien voor het huis! Ja! Fak ja, maar! Nou hier! Kom hier Probeer dat te pakken! Stap ja. Ja. is een stof te wacht oh, ik, joh! Oh man. Je bent het hele huis hoor. Nur shit, hè? Je bent het hele huis op Ja, ik ben het hele huis hoor! Stinkt. Wat zijn nou idioten lachen? Wat zijn er in gods om idioten over te lachen? Boontje komt om zijn loon. Dat boontje komt op het slootje. Ja, die moet je niet zo hebben dat we uh, pakje Je staat gewoon te lachen terwijl ik gewoon afgemaakt. afgemaakt. je moet een huis op zijn kop gaan doen. Oh, ik kan toch nergens anders heen? Ik zit hier in de beugel. Ik Daar zit gewoon te het, op het, op de op, de pakken, het, het gaat erom dat je lacht. Je lacht <laughs> mij uit. Sorry. Nee, je zit mij gewoon uit te lachen. niet omdat je hier je zit. Het gaat erom dat je me Sorry. Dat vind ik gewoon niet zo prettig. Rick, laten we naar buiten gaan. Waar is het cadeau? Waar uh, heb je dat uh, pakje? Heb je dat nou? Moet nee. ik mij het pakken? Ja. Goed. Ik heb het cadeau. Dat is een groot cadeau. En mijn raam staat erop en laten we inderdaad even alsjeblieft naar buiten gaan, gaan dit idiote huis achter ons laten voor je bij het licht van de maat. Voor het weer gaan we het weer draaien. Zeg dat weer... niet zo lachen. Dan dan met weer zoveel vast. plezier. Zo van dan gaan we het <laughs> nog een keer meemaken. Ja, je moet het als een dat, moet <laughs> dat had ik moeten doen. Die jij de carnaval van zat, Had ik moeten gelachen. Ja, heb je dat gevonden? <laughs> Sorry. Ik ga mijn cadeau buiten opmaken. Nou, jij jij, gelooft, jij mij. gelooft mij dus ook. Ik ga, ik ga mijn cadeau openmaken. Ja. Sorry, Rick, ah. Rick. Heerlijk die frisse buitenlucht, ja, Tom? Sorry. Oké, okay, Tom. Ja, frisse buitenlucht? Ja. Ja, het is redelijk fris, toch? Of <laughs> het is, ja, het is het... redelijk fris, ja. Het is, het is november, ja. ja. Oké, okay, het cadeautje voor ik. Okay, ja. Ja, wat zit erin? Wat zit erin? Ja, wat zit huh? erin? Het. Briefje. Het. Brie briefje. Is het. Dat staat, staat erop. Ja, wacht even. Ja. Rick en Tom, dit pakje is voor Rick. Jullie zien het goed, het is leeg. <laughs> Gaat hij weer lachen? Ja, sorry hoor. Gaat hij weer lachen? Het is het idee nee, dat je nee, gewoon ja, een leeg ja. pakje die hele villa rondgecirkeld wordt, man. <laughs> ja, er zit er niks leuks aan. Sorry. Enkel wat snoeppapier. Het snoep deed mij veel plezier. Wat is dit voor figuur? Wat is het voor dit enorme vind ik, gek? Dit vind ik ook niet. <laughs> dit vind ik ook niet We worden hier maar... gewoon ontzettend in de maling genomen. Dat heb ik ja. al meteen gezegd. Hey. Ja. Ik heb er heerlijk van gesmikkeld. Dit ja. is nog wel wat. Deze figuur. Ja, nu word ik ook even serieus. Niet, niet getreurd. Ik... Een pakje voor Tom. Oh. ligt verborgen in de verboden stad. Veel succes. Hey, Tip. ja. Kom in de Fata Morgana niet te laat. Kijk naar iets uit dat stomen gaat. Hm. Ja, het, lijkt mij, uh, nou. op twee, het lijkt mij op twee manieren hm. duidelijk. A. Ik verdien wel een cadeau in nee. tegenstelling tot jou, want het pak is leeg, zoals je ziet. Ja, Wie gaat. hier op. Achter... Wat is 2? Wat is punt 2? Nou, punt 2, de verboden stad: Fata Morgana. Ja. Nou, zullen we dat, uh, zullen we dat gewoon uh, overslaan en naar huis, uh, kijken of we naar huis kunnen komen? Uh, nou nee, het lijkt mij toch wel nuttiger om uh, eerst nog even dat pakje op te gaan. Bovendien, al die, uh, al die hekken zitten dicht, dus we moeten eerst dat pakje ophalen. Misschien dat er ook nog wel een nieuwe brief bij zit en dan pas kunnen we nou, naar huis als we mijn pakje niet, hebben. Ik word er niet enthousiaster op in ieder geval. Nee, ja, dat kan, jij hebt je lege pakje al gehad, nou, uh, we okay, moeten wel okay, toch? Uh, Hoe wil je hieruit? We moeten naar iets uitkijken wat stoomt. Dat oh, staat hier opgeschreven. De, de draak in Sprookjes. Kom in de Pater Morgana niet te laat. Kijk naar iets uit um, dat stomen gaat. De draak in, spro in uh, sprookjes. Die stoomt. Wat? wat is ja. Lopen we daar toch heen? Dan gaan we daar naartoe. Ja, lopen moeten we eerst die poort eruit? Poort eruit. Wat een bladeren hier wel. Ja, veel bladeren hè. Het is <laughs> Oh, hey, ik ben wel benieuwd wat er een pakje van mij is. Nou, ik dat vind het niet zo. wat? Ik niet zo heel. Ah man, stel, stel, stel nee, dan ik dan vind nogal een flauwe grap. Uh, ja, het is zeggen, raar. Zeggen dat ik een pakje krijg, ja, dan maak ik het pakje open je en ook, niks ja, ja, je hoort niks. Ik vind het niet klet. Een pakje heb je gekregen. Ja, ik vind het niet echt leuk, Tom. Kinderachtig. Stomen. Wacht eens even. Hey. Wacht eens even. Stomen. Daar. Daar. Tom. Ja. Wat? Trein? Ja, trein. Stoomtrein. Ja. Stoomtrein. We moesten naar iets uitkijken wat staat. Let's te go. Tempo op die naar trein. Naar die trein, op. naar die trein toe. Ja, rustig maar. Tom, ja, man. straks rijdt hij weg. Schiet op, man. Tom, rustig. rustig. We komen zelf. Dat bedoel ik. Ah. Oh. Dat bedoel ik. Hé, hey, wacht even, gingen. Ik ben gevallen, man. Ja, Tom. Ah. Haastige spoed is zelden goed, ja. zei mijn moeder altijd. Ik denk baan dat jij ook een beetje hebberig bent. Gaan we zitten? Ah, ik ben bij de trein. Ja. Ik zit hallo Tom. Ah, ik zit, heerlijk. Hey, bedankt voor het wachten, joh. Au. Zo, gaan we het hier een beetje met u? Hé hey, Tom, uh, moet jij niet voorin gaan zitten? Huh? Nou ja, wie ja. gaat die trein rijden? Daar gaat het even om. Ja, dat rijdt al vanzelf, noem ik aan. De trein rijdt vanzelf? Sinds ja. wanneer rijdt een stoomtrein vanzelf? Dat gaat niet, Tom. Ja, jij betekent. kan dat ding toch wel even. Praten? Ja, Ik kan het er toch niet in? Ik heb tot die sloot Oh, de stoomfluit. Hij gaat. Hij gaat rijden. De trein rijdt, hoe kan dit? Ja, ik weet... Het is een spooktrein zo lang niet meer ja. ziet. Het is een spooktrein, Ja, dat kan toch niet man. Die trein rijdt toch niet zo. Je moet zien wat in de trein zit. Ja, dat kan. dat kan. Die zit er in de trein. spook heb je in het spook Daar hoeven we gold iedereen niet heen. Want, want dan was het helemaal. Hè? We gaan lekker naar fouten. We gaan het een cadeautje ophalen. Ik heb mij. Wie er voor met die trein zit? Iemand met een, met een veer op. Zijn we er al bijna trouwens, bij Vater Hallo, het is iemand met een veer op zijn pet. goed? Ach, Oh, is voor mij echt zo'n Anton Als je even aan de kant gaat, dan kan ik kijken. Zo'n Anton Piep-achtige. Het is iemand oh. met een veer, met een cake. Heeft hij nou een handschoen? Hey. hey! Hallo, wie bent u? Hallo, Hallo wie bent u? Ja, we rijden hier nu achter de pietel. Dus. Ja, ja. dus Ik ben nu toch wel erg benieuwd uh, wie die man of vrouw is die, hier stuurt, die nog steeds ja. door de Efteling heen jaagt met allerlei opdrachten. Hier, de Pegasus, die houten achtbaan. De houten achtbaan. Nog hey. even een klein stukje. Hey, Tom, dus Tom er staat een wit paard op het station van de houten achtbaan. Ja, op dat bord. Nee, dat, uh, op het station. Er loopt een wit paard over de houten achtbaan heen. Moet je kijken. Waar? Je gelooft je ogen niet en dit loopt een wit paard op de achtbaan. Oh, daar, het, Rick. Je bedoelt daar met die uh, Wat? met die twee houten palen? Nee. En de Dat nee, de Tom. Er loopt op de achtbaan een houtpaard. Kijk daar ja. goed door de bomen. Nee, tuurlijk. Kijk daar. Ja. En ik ben Sinterklaas. Let's go, Rick. Uh... God, dan geloof je me niet man. Ik heb het toch zelf gezien, ik ben toch niet gek. Ik zag een wit paard op de hand. Fatum We zijn er bijna. Ook ze met... zijn bij op Ja, en die trein stopt niet, want hier zit het station. We zijn met het kasteel van Vater Ja, nee, maar die trein stopt wel. Er zit hier al een heel geen station weer, man. Die trein die stopt op. zo bij zijn stil. Ik spring erop. Ik spring er ja! Oh, ik ben heel maar terecht terechtgekomen, weet je dat, hier in de bosjes. In de bramen. Oh. Kom op, hier, pak mijn hand. Ah, oh, godzekker. Ik ben okay. het toch wel een beetje vervelend te vinden die, die, uh, ja, het het hele die tochten hier, ja. Ja, Hoe sneller we het pakje hebben, hoe eerder het uh, is afgelopen. Ja, dat pakje, dat pakje. Hè? Nou ben je ineens wel heel erg benieuwd naar een pakje. Net toen ja. ik een pakje zou krijgen, was je niet zo benieuwd. Kom ja. Ja. maar. Ja, is het kasteel wel open, Tom? Huh? Is het kasteel open? Dat kasteel dat is altijd open, denk ik. Hier, we kunnen hier naar binnen toe. Oh, cool. Het draait, de bootjes draaien. Ik hoor de muziek, de bootjes draaien. Goed. Hey, Tom, hey. Komt Hallo? Goed. Ja, je kom. hoort de muziek? Ik hoor de muziek. Mooi, ik ook. Les. Nee, hey, dan markeert er niks over. Dat is heel goed. Lopen we door? Nee. Hey. Doe er niet zo gauw, man. Ja, ik loop er oh, door. Man, man. Tom, kom aan. Ja, nou, even wachten. Ja, daar die boot in. Oké, okay, ik ga bootje nummer 12 pakken, Tom. Ik ga er nu in. Tom, hallo. Ik zit in de boot. Tom, ja, ik kom eraan. Je komt er veel te laat aan. Die boot gaat nu het gordijn door. Kom op. Kom op. Oh. Ah. Zo weg. Oef. Eh. Even rustig. lekker zo eigenlijk, hè? De ja. Vater Magana. Mooi vind ik dit wel. Raar raar hè? Dit. Geen gedoe. En ik zou toch echt wel willen weten. ...welke man of vrouw ons deze pub stuurt. Die tovenaar hier wellicht, met zijn lange baard, Dat ja, is nee. ja, een puntmatch, maar ik ben sterk. Niet. Heb jij ruzie gehad onlangs met iemand die nou een poos zou bakken? Of? Nee. Ik, iemand in gedachten die dit gedaan kan hebben met ons? Ja. Ja, ik, ben, ik heb het beste met iedereen voor. Ik bedoel, uh, nee, ik weet niet dat hoe het met jou zit. Nee, je hebt gelijk, je hebt volkomen gelijk. Ik weet niet hoe het met jou zit. Jij uh, schijnt op je website nogal eens. Is dat niet? Wat je moet Je moet, je nee. moet kijken naar een cadeau, toch? Nee, dat cadeau is een cadeau, ik, ik dacht dat ik daar ja op die markt iets zag, maar dat Wat? is niks. Dus huh? dan is. Tandarts. Ja, dat oh, oh. Heb jij niet op die site uh, dat je ze nu en dan. Uh... Dom. Kijk je Stukjes, dan, ja, schrijfstukjes. dat heeft het niks mee te maken, dat heeft allemaal niks nee. mee te maken. nee, nou ja trouwens, ik zat hier als eerste uh, vast, ja, daarom. dus het moet uit jouw hoek komen deze gekkigheid. bovenin ergens straks uh, komt die vrouw met die kruik. Wees dus ja. is nou? Waar is die tijger gebleven? Er zit het grote tijger in de vaat omgaan? wat ja. zie je? ah! Hé! Hey! daar komt hij vandaan. Is dat? wat is dat Tom? ah! wat zijn dat? we worden bekogeld. Kijk eens. Nick. Het zijn pepernoten. Pepernoten? Het zijn pepernoten. Proef maar. Het is peper... pepernoten. dit? Waar slaat dit op? Nee, die reus. Hey kijk eens, kijk eens De reus. Daar. De reus Gin. Die, hallo. <laughs> Rick. Ja, ja. daar gaat het niet op. Ik kan me niet schelen hoe het daar boven bij die, die, die oorbel man. Daar hangt, ja, dat de pak, hangt een pakje. Ah wat jammer dat we daar niet bij kunnen Kom zorg. op, spring eruit. Daar spring ja, er kunnen we helaas niet bij Tom. Sommige dingen zijn, wat doe je? Kom nou, spring eraf man. Ah. En nu, en nu. Boot weg wij aan de kant van de pepernoten. Ah, en nu Kom. kunnen we tenminste rustig even wachten, die bootjes die ja. varen wel door. We springen straks gewoon aan een ander bootje. Dan, uh... ja, je hebt er ook overal maar een oplossing voor, toch? Dat vind ik toch fijn? Ja, geen probleem, geen probleem. Uh, dat is, dat is je hoofd cool houden in dit ja, soort situaties. Ja, maar daar ben je ook een held in. Ben je dat ik? kun jij gewoon goed. Weet ik. Iedere Waar is dat cadeau? Dat hangt daar boven. Dat hangt daar boven in die oorbel, dat zeg ik toch? Ja, dat is een oorbel, hè. Het is wel een, is wel een grappenmaker, maken, hè? Die figuur. Ja. Ah, geef me even een. Uh... Als ik die figuur in mijn handen krijg, jongen. Wat dan? Ja. Ja. Oh, ja. wat dan? Wat? Heel stoer? Als ik die figuur in mijn handen ja, krijg, bij ja, ons hier de Efteling doorheen. Hou jij stuurt. je handen nou maar bij elkaar, zodat ja? ik me. Dan, dan gaat hij nog wat beleefd. Goed. Diens mantel zal ik flink, uh, flink uitzetten. Kloppen. Klopt, inderdaad. Ja, nou, hier hem heb hem in je een voetje. Kabijn. Ja, kom ja. Prim ja. omhoog. Oh, oké. Okay. Oh, nee, daar? Waar ja. hou je nu vast. Aan die oorbel. Aan de oorbel? Schudt ik vind het niet uit. Nee, want het hangt goed. Ah. Heb je het pakje? Wat? Kom, eh, ik probeer hem hier met twee handen vast te houden aan dat ding, eh, Rick. Ja. Als je het niet heel erg vindt. Kom, je moet iets optrekken. Ja. Pak die wang van, je handbang. Als oh. je daar vast houdt, je het pakje pakken. ik heb hem Ik heb hem pak Het Ik heb hem ah, het vast. Ik heb hem niet vast. Ik heb hem Ik heb hem zwem. Ja. Kom Ik heb hem moest zo nog eens bij komen. Ik heb ik trek hier wel, uh... En waar is het cadeau? Is dat huh? ook in het water het cadeau? Nee, het cadeau dat heb ik hier. Oké, okay. dat heb ik hier. Nou, geef, ik ge oh, oh, oh, oh. geef cadeau, uh, het mij. Geef het cadeau maar. Dit is dus mijn cadeau, dat stop ik hier. Er staan hier ook geen poppen. Als ik nou in een van die andere dingen in het water domme, kan ik dat gewoon aantrekken. Uh, wat voor kleren heeft die reus aan? Als ja. je de kleren bij die reus uittrekt, uh, kun je die kleren Te grote aan. kleren. Nou, kom, spring nou eerst maar in het bootje. Ja. Goed. Hier, in deze. Met al die nachtplegen. Je de sterren Scout. Dat zou ik ook denken, ja. Het is wel koud te zijn. Ja. dit pakje? Nee, ik het niet fijn. Ja, het pakje. Zo, maar open. Ja, dat zit hier, dat zit hier in het cadeautje, Tom. Nee, niet. Wat? Is het leeg? Is jouw pakje ook leeg? Mag ik het voorlezen? Is jouw pakje leeg? Ja? Nee. Hij heeft ook een leuke Oh, pakje. Nou is het leuk hoor. Net, net heel zielig Zie nu wel. Nee, kinderachtig. Jammer heet Tom? ja dat niet joh. Hé, hey, laten we uitstappen. Hier. Oh, we zijn, we zijn er alweer. alweer? Ja, stap jullie maar uit. Oh, ja, oké. Okay. Trek ik in het winkeltje even droge kleren aan. Oh, in het winkeltje, hebben, ja. hebben ze een hele leuke hebben gezien. Ja, grappig joh. <laughs> Da loop je aardig vol lul in hoor, in die kleren. Er <laughs> is ie toch niet. Man. Dat maakt het nou uit. Ik, moet, ik kan toch niet. die drijft naar een pakken deze voor. De... Deze roze, deze mooie roze. Die is een mooi pakket. Was jurk. Oh, man, doe iets een flauw. Laag jij hem nou maar even buiten, dan kleed ik me. Om. <laughs> Goed, God, God. Trouwens, moet je daar niet voor betalen, eigenlijk, Neem je dat zomaar mee? Dat is nou, eigenlijk gewoon steen. Uh, me dunkt dat ik meer uh, uh, waarde voor mijn geld gekregen heb dan ik omgevraagd heb heb al deze avond. Dus, uh... <laughs> wow, ja dat is slim gezegd. Maar je kan hier niet zomaar niet meer nemen. Jolle, dat is gewoon stelen. toch? Toen loop jij even naar buiten. Hè? dat stort ik Tom, ook ik wel. zie je later. Ik stort er terug in die Ik We ah, beginnen nu echt. Ah, gadverdamme. Hij ouder. Ik ben er meer dan genoeg van wat hebben hebben. Dat hele gedoe met die Rick. Uit. De brief zo'n leeg pakje. Ik sta eigenlijk op die brief. Helaas Tom, ook jouw pakje is leeg. Hoe zou dat komen? Beginnen jullie te begrijpen wie ik ben? Uh, Rick, die begrijp niks. Ik denk alleen maar aan zijn volgende cadeautjes, cadeautjes, cadeautjes. Ik hoop dat jullie. Wat is dit voor een handschrift? Ik hoop dat jullie. Rick! Ja, ik zal even een sigaretje te roken hier, Kun jij lezen wat hier staat? Huh? Hier. Ik hoop dat jullie snel raden. In wie ik ben. Is dat nou zonder N geschreven? Nee hoor, dat is achteraan staat een R. Nee, nee. Oh ja, ik, zie je. ik hoop dat jullie snel raden wie ik ben. Werk elkaar, Werk elkaar niet tegen. Ja. Maar kom samen tot, tot een... de oplossing. Dat is wat daar staat. Ja, ik roep jou toch niet En al. Ik denk dat het heel belangrijk is dat jij die laatste zin even heel goed in jouw oren knapt. In nee. de tussen. Mag ik doorlezen? Want je, nee, maar ik, ik vind dat wel een goede op zich. Uh... De man of vrouw is gek. <laughs> daar gaat die niet op. <laughs> ja, is, is vols, dat is duidelijk. Is volslagen loonie. Maar... Uh, ik roep jou er nu ook bij, hè? Voor hulp. Ja, omdat je er zelf niet uitkomt. Ja, daar staat het toch? samenwerken. Ah, ja, nee. Dat is samenwerken. Weet je? Dat, dat is cadeau, maar het is niet zo van, uh, dat kon ik al een ja, Voor mij geldt echt die samenwerking die ik altijd zo fijn vind. Ja, Hoe vind. vind je mijn nieuwe trui? Ja, is leuk, leuk, hè? Met een een Pardoesterop. Leuk paar erop. Op. Achterkant staat Langnik. Nee, leuk. Het, het is heel gezellig. Het is in ieder geval lekker wel. Zat staat er nog meer in die brief dan? Er staat nog veel meer in die lees, Wil je maar... het horen? Heel graag, ik ben één en al. Ja? Je, je kan, ik <laughs> veel. In de tussentijd stuur ik jullie naar... Sta we niet mee te lezen joh? In de tussentijd stuur ik jullie naar een oud kasteel. Mm -hmm. Daar zijn wel... Daar zijn niet... Daar zijn niet weinig in spoken, maar veel. Uh, oud kasteel daar zijn niet weinig spoken, maar veel. Ik krijg het komrijs. Zullen die erachter zitten? <laughs> het geschenk. Nu sta je werkelijk, Paf. Zul je vinden in een open graf. Nee, nou moet hij helemaal... Oh, lekker gisteren. Leuk. Nee, dat is leuk. Midden in de nacht. Spookslot Spookslot. Dat vind jij leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Nog heel eventjes over het cadeautje. Want ja? het zal nu ongetwijfeld een cadeautje voor mij zijn. Omdat jij net aan de beurt geweest Daar bent. Daar staat niks over. Ik toch denk dat het mijn cadeautje is. Dat is niet omdat, omdat ik jou niet een cadeautje gun, maar ik denk gewoon dat ik nu een cadeautje krijg. Jij ja, bent net aan de beurt geweest, nu ik weer. Samenwerken. Even hè? die tip Tik. nog, hè? Samenwerken, hè? Dus de tussentijd stuur ik je naar het oud kasteel. Er zijn niet weinig spoken, maar veel. Het geschenk, nu sta je werkelijk paf. Zul je vinden in een open graf. We moeten dus op zoek ja. naar een open graf. Tom Ligt kom. op. staf. Tom loopt nu even niet zo te piepen. Hè. Het is gewoon hartstikke leuk. We kunnen naar het spookstad, dan kunnen we de cadeaus gaan ophalen. Kom. Ik, vind er geen, ik, ik dacht dat we vind er geen aan net meer. hadden we afgesproken dat, dat we doen. zouden gaan samenwerken. Ik doe niet anders, ik doe niet anders te samenwerken. Uh, ik weet het wel, je bent gewoon een beetje een bange poepet. Je durft niet te doen. Oh, Hoe? Hoe noem jij mij nou? Tom, jij bent gewoon een beetje een bange poepet. Een bange poepet. Is toch zo? Je durft het spookhuis gewoon niet in. Daarom loop je niet over zo <laughs> Ik dacht dat we gingen samenwerken. Dat is zo. Ja? Ik, daarom zeg ik ook even, daar maak je jou ja, nog op een tent, dat, ik een dat jij een bange poeper bent. Ben. Ja, dat is ook zo. Nou. Zijn we er al bijna? kom. Oh, wacht even. Ja, daar zie ik al wat. Daar zie ik al wat verschijnen. Hoor, stil eens. Ja, ik hoor het ook. Gat, man. Het spookt. Tom, het die <laughs> Relax, man. Kijk, ben... zie je? Hier waar ben ik bent. Ja, ja, ja. Nee, ben jij bent een held. Kom, we gaan naar binnen. Ja, ik blijf even buiten wachten. Vind je het goed? Ik is raar, Ga maar mee. Geen zin, nu s'nachts helemaal het slot Tom, erin. moeten samenwerken. Weet je hoe laat het is? Samenwerken. Daar ging het om. Samenwerken. We moeten samen de volgende, volgende pakje vinden. Kom, naar binnen. Het is wel erg donker hier. Zet eens, kijk eens. Ja, die deur. Nee, we door de deur? Ja. Ja. ja. Ik ben getrokken aan die deur, man. Ja. <laughs> nou en? Het is een spookhuis, dat is leuk, een spookslot. leuk. Ja. Zie jij al een pakje? Ik weet wel. Pa Tom, ik... jij kijkt er wel goed naar het pakje, want is mijn ja. pakje wat niet gekomen. Ja. Mijn pakje komt er niet ja. uit. Dus Even te kijken. Doodschoten. is dus dat ik de Hier wordt wel heel erg Oh, nou ben je ineens niet zo'n help meer. Ja, nee, wel. je ja, gaat oh, ja, gewoon dus onder je, dus gewoon de boor. Dus jij dit? Je wist dus bovenstand niet. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Nou, dan weet ik wie er dus straks. Uh, hè? Nou, dat graf mag om. Uh... Oh, geen enkel <laughs> probleem. Ja, hier langs. Waar is de muziek? Hier is die hoofdshow en daar ja, staan die gaten. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, blijf ik hier rustig uh, achter het glas. En dan ga jij hier door dat deurtje naar beneden. Yeah. Dat kerker van. Ik doe ze. Ik wacht hier, ja? Weet je zeker dat je niet mee wilt, oh, ja, Tom? Weet Tom? je zeker dat je niet. Succes, Tom? Hè? Je, je wilt echt niet mee? Ja. Mooi boem, die Tom. Hè? Nou, ik haal hem uit, uit het Carnival Festival. Ik bevrijd hem. Als het een beetje moeilijk wordt, dan maar houdt hij dan mee. Of? Lukt u mee? Ja, het gaat prima, Tom. Ja. Het is hier het is, het is wel een beetje een, een, een, een beetje klet. Oh, maar. Au, maar. Wat een gat. stenen. Graf. Ik zie hem niet Graf. Oh, graf. O, moet die steen op zijn? Wacht, wacht, die grafsteen opzij. Waar ja? is dat papiertje waar die nou op staat? Oh, de pap bedoel ja? Nee, dat heb ik even in mijn broekzak gedaan. Dat doe ik zo bij Rolbolligijs dan. Laat ik zien. Laat dat is leuk, smallen Laat smallen smallen smallen smallen smallen smallen smallen. dat is voor Rolbolligijs. Laat eens Voor is leuk. Het staat op het papiertje. Gewoon oh. oh, niks. Hey. Voor Rick en Tom. Staat dat erop? Voor Rick en Tom? Nee, uh, dat staat hier. hier. Oh, Wel heel onduidelijk trouwens. Samenwerken is altijd het gevoel. Tom, mag ik de brief voorlezen? Ja. Ik lees even de brief voor. In, in dit pakje vinden jullie de oplossing. Dat wat je nu nog mist, vind je in een glazen kist. Nou, dat zou ik graag Ik wil heel graag weten nu, Tom: wie de man of vrouw is die ons loopt te top. Ik word hier ongelooflijk geïrriteerd door dit gedoe. In dit pakje vinden jullie de oplossing. En dan heb ik een brief luisteren, Tom. Dat wat je nu nog mist, vind je in een glazen kist. glazen hmm. kist. Dat moeten we hè? sneeuwtje. We moeten naar sneeuwtje, Tom. We moeten nu naar sprootjes wassen. Sneeuwtje, kom. Luister jij naar wat ik zeg, hoor? Wat? Sneeuwtje? Schiet hem maar op. Dan moeten dan we, we dus naar sprootjes Ongelooflijk Ongelofelijk stonzen grijp. we moeten zijn. naar het Spooksbos. Ja, lopen. Dat is Tom, ik, ik zie niet direct. waar zijn we nu? Huh? Waar zijn we nu in de geval? Vlakbij, als we hier, uh, wat is? Huh? Uh, als we hier doorsteken, ja? dan kunnen we bij daar roodkapje achterlangs. Ja, roodkapje, maar we moeten een sneeuwwitje hebben. Ja, we moeten een sneeuwwitje te pakken. luister eventjes, even. Huh? Dan gaan we hier nemen we een paardje langs die kop rij. Ja. Dan kunnen we zo via de put het ja. plein opwandelen. Oké. Okay. Stil eens even, wat hoor ik? Wat hoor ik nou? Wat is dit? Die magische klok. Tom, het is de magische klok. God, gaat dit zo door? Ik, ik weet word hier strontjaag magische van. Het gedoe met die brieven. Okay. Met die, met die... Als hier de magische klok is, dan die moet hier Sneeuwitjes zijn. Die, die psychopaat ook. die ons hier uh, tot al die belachelijke... Ja, maar we gaan ja. er nu achter komen. We we weet jij hoe laat het is? Ja, het is, ja, half is half twee, twee s'nachts. Ik weer om Dat snap ik toch, maar ik wil nu weten wie dit is. Ik wil nu weten hoe het zit. Wat er aan de hand is. Die godin. in. Hier is de God van Sneewitje. Ja, hoe komen we daarin? Dat zitten ze dus dicht. Ja, we moeten toch gewoon binnen kunnen komen. Rick, wat staat er in dat pakje? Alleen ja. een brief? Nee, een sleutel ook. Nee. Oh. Dus? Ja, wat? Waar... Oh, wacht even, oh. die sleutel is natuurlijk van Sneeuwietje. Wacht eventjes. Hmm. Wacht even. Ik heb hier de sleutel. Toen eens even aan de kant, dan maak ik even de, ja. de deur open voor ons. Is dit, dit is de god, we zijn er, oké. Okay. Oh, Niet weg, die kist. Wat die stond kist, er nou die, de kist. In, de kist. in de kist? Dat wat je nu nog mist, dat vind, je in de, dat vind je in de kist. Dat wat je nu nog mist, dat vind je in de kist. Ah, hier. Ja. Een brief, weer een brief. Wat staat er in de brief? Voor jullie nu eindelijk iets lekkers. Oh, is zit een chocolade-s, hè? een chocolade-letter-s. Lekker. Mm. Nou, Lekker. Even openen. Ik heb wel trek in uh, iets lekkers. Ah. Mm. Smaakt het? Ja. Mm. Een oh, lekkere chocolade, toch? Mooi. Eet jij die chocolade, met er even in je eentje op. Dan lees ik die brief voor, want ik wil zo snel mogelijk in mm. pleiten zijn. Toch, niet erg als ik die hele chocolade erop eet. Ik heb echt trek aan. Ik... ...breed jij onder de mond over samenwerken even in je eentje die chocolade erop. Oeh, mm, lekker. Zwaar mm. je het? Doe je dat thuis ook? lippen niet Moet je je mond afvegen. Dat lijkt me een zwarte piet man. Kom, geef eens even die nieuwe per douche Je maar ik ben tegen je mond afvegen. Ik ja, heb het duur voor betaald. Mm. Voor betaald had hij hem gestolen. Nou, ja. Wat staat er in de, de Wat staat er? Ja, stilte. Voor jullie nu eindelijk iets lekkers. Ja. Nou ja, het is al op. Was het lekker? Het was lekker, het is zonder meer waar. Het was echt lekker. Een paddenstoel van Machappijn. Wat? Een paddenstoel van Machapijn, die heb ik helemaal niet zien liggen. Is er <laughs> nog wat letters? ze aan de kant om. Oh ja. Ah, ja, hier is hij. Oh, lekkers, is ja, lekker. let's go. Vrees je het zo ook, helemaal. Vind hem niet zo lekker? Nog, ah. nog even koef. Om... En mijn gestel? Ik heb hier man. Oh, het stammetje is wel lekker toch. Oh, het stammetje is goed maatschappij. Hm. Hoe gaat de brief helemaal? Tom? Tom, lees iets door. Je leest helemaal niet voor. Smakelijk. Heerlijk. Goed. Een paddenstoel van marsepein. Klopt, klopt. Wat zal daarvan de bedoeling zijn? opeten. Nou, lezen. Op nou, dus vervolg je tocht nu weer door het duister en leg daar goed je oor te luisteren. Tempo. Nou, dan moeten we naar buiten. Dan moeten we daar gaan luisteren. Naar buiten! Hier, moeten we bij die, uh, bij die klok niks. gaan luisteren? Ik hoor niks. Dan landen we door naar die poort. Ik heb schoon genoeg, dat weet ik Oké. Wat hey. hebben we hier? Stilzervies. Wat? Paddenstoel. Leg je oor te luisteren. Paddenstoel, marsepein en Die in... heb ik net opgegeten al. Ja, en daar staat een echte paddenstoel. Ah, een echte paddenstoel, Een Efteling paddenstoel. Ja. Met, uh, met ja. muziek. Ja, er staan die tientallen paddenstoel. Daar staat zo'n Efteling. Hier, kom nou, leg je oor te Wat? luisteren in het ja? duister man. Hey, hey, is er om muziek uit de paddenstoel. Dat zeg ik. Lezen! lezen. Uh, Luister! Lezen, luisteren, ja. Wat is even? Ja, oh. Efteling muziek. Hé, wat is even? Dit. Wat is dit? Oh, dit. Wat, dit is een Sinterklaas liedje. Ik ken het niet, Ja, dit is een Sinterklaas liedje wat Saga ook heeft. Op een DVD met Jobel van Gelder en zo. leuk. Er, staat niks, er komt gewoon uh, een Sinterklaas liedje door de. Hey, stil is, stil is, stil is. De paads opgelost. Het is Sint Nicolaas. Ontsmoet mij nu in het echt. Op mijn vaste plek. Hier op de Efteling. Daar zal ik op jullie wachten. Maar... Ja. Zul dat die persoon zijn? Als Sinterklaas hier achter zit. Als Sinterklaas hier achter zit, als ja, ik te spreken krijgt. de Sinterklaas, Sint-Nicolaas, ja? die heeft ons gewoon de hele nacht lang voor Jan, dit hele voor park Jan door laten lopen. Voor de hier nou, het park. Als, als ik die Sinterklaas zie, ja. dan zal ik hem eens even flink de mantel uitveren. Uh, en ik ook. Dan gaan die man eens even flink de waarheid vertellen. Ik dacht dat Sinterklaas een vriend was. eens? Wat, wat zei hij nou? Ja? Waar we hadden we het over? Je hebt toch wel goed met Sinterklaas geluisterd, hè? Ja, ik, uh, hij zei iets over. Uh nee, hij, hij zei goed zo samen hebben we die uh, raadsels opgelost. Nou, ongelooflijk samen. Uh, Vooral die breed chocolade. Ontmoet die, mij in het echt op mijn vaste plek hier op de Efteling. Oh, Daar zal ik op jullie wachten. Dat zei hij. Hij zou wachten op zijn vaste plek in de Efteling. Zijn vaste plek op de Efteling. Is dat uh, restaurant dit Witte Paard misschien? Uh, Rick, denk jij het lekker zelf? Nee? Jij vond Wat? het nodig om die chocolade chocoladereepje eentje op te vreten. Die paddenstoel die staat ook binnen drie seconden achter je kiezen. Wat is nou Tom? die nou ineens gepikeerd? Eh ja. Zoek het even lekker uit. Tom, wat is het nou weer? Maar, dus wat, ik wil dat... gewoon naar huis. Het is te laat. Hoe laat Tom, is het, joh? we moeten Sinterklaas de waarheid vertellen nou. dat we dit echt niet, echt niet pikken van hem. Nee. Dit, is gewoon, dit zijn gewoon geen geintjes. Daar heb je gelijk in. Ons de hele nacht laten lopen voor... Uh... Hoe durft die? Ja, je, je hebt gelijk. Op naar die vaste stek. Uh, uh, nou ja, jij wist het toch? Waar is dat? Nou nee, ik, ik weet het niet. Uh, jij weet het niet. Herinner je herinner je, herinner je niet dat wij naar Villa Volta liepen? Yeah. En dat daar dat beeld stond van Sinterklaas, die fontein. Yeah. Die ja? Die ik toen nog zei dat, dat, ik, dat, ik, dat ik toen ja, zag dat er iets bewoog. En dat jij zei, nee, dat is onzin, we moeten op zoek naar mijn pakje, snel, snel, snel. Herinner ik me helemaal niks van. Hmm. Toen was je waarschijnlijk te druk met je presentje, wat uh, op dat moment... Uh, maar ik weet wel waar zijn vaste plek is. Dat is daar op dat beeld. Dat zeg ik. Let's go, snel! Kunnen we die, kunnen we die figuren eens vertellen hoe, we, hoe wij oh, over... Die Sinterklaas, de Sinterklaas gaat niet echt schrikken van onverbozen worden. Zullen we dus die oude basis uh, een lesje leren? Ga okay. ja. je het hek door? Daar is het beeld. Het beeld van Sinterklaas. het ja, beeld van Sinterklaas. Als Sinterklaas nou zelf op die sokkel was gaan staan. Ja, en hier als een, als een echte grote bink is even kwam luisteren wat wij over precies. hem te zeggen hadden. Met zijn lange he? baard. Dat en met die, die belachelijke mijten. En met die... Maar ja, dat... Sinterklaas. Sinterklaas. Sinterklaas. Sinterklaas. Sinterklaas. Sinterklaas. Zo. Rick en Tom. Daar zijn jullie eindelijk. Ja, ja, Sinterklaas. Nu heb je blijkbaar niet meer zo'n grote mond, hè? Rik, bespaar me je praatjes. Ik een grote mond? Ik heb meegeluisterd en ik heb al jullie gekibbel en gebakkelei gehoord. Maar Sinterklaas, we hebben helemaal niks gehoord. Ja Tom, hou jij ook maar stil. 17. Rick! je Rik! Sinterklaas Wie van jullie twee heeft die hele chocolade letter S opgegeten? Welke chocolade letter S? Ja, dat was Rik, Sinterklaas. Dat dacht ik al. En wie van jullie twee heeft die rood-wit gespikkelde vliegenzwam van marsepijn opgegeten? Vliegenzwam, wat bedoelt Sinterklaas? Paddenstoel. Uh, dat was ook uh, uh, Rick, uh, sint Ja, maar to Tom lustte die ook niet. Terwijl ik druk bezig ik heb, was. Ik met... heb even geproefd, Tom houdt niet van Masterpijn. Daag jullie gekibbel! Het zit me tot hier! Een avond vol beproevingen heb ik met mijn pieten georganiseerd. En nog hebben jullie er niets van geleerd. Uh, ja, maar. Ja, uh, dat zit zo. Ja? Uh, uh, uh, het was nogal een lastige avond voor ons. Dus we zijn nogal geschrokken. Ja, het was Van, nogal eng ook. Tom belde met uh, op en uh, ik zat, zat vast. Ik, en, zat, uh, ik zat opgesloten. Kan Dat kan weet ik op... natuurlijk allemaal ook wel. Rick. Ja, zitraas. Kom jij eens eventjes hier. Ja, uh, ja zitraas. Vind jij het leuk om mensen te plagen... Nee, nee, ik heb ontzettend... Waarom? Zeg jij dan tegen jouw dochtertje Sarah? Dat je s'avonds haar twix op gaat eten, terwijl ze ligt te slapen? En waarom zeg jij dat de toetjes op zijn, als zij zin heeft in een bakje vla? Ja, dat, dat, dat is niet... Dat, dat zijn grapjes. Dat zijn geen grapjes. Ik moest wel een beetje lachen. Vond jij vanavond ook een grapje? Nou, oh, dat, dat uh, Tom vast zat in de carnavalfestival was natuurlijk op zich wel heel grappig. En, uh... Tom, kom jij eens eventjes hier. Uh, ja, zit wel. <laughs> Tom moest heel erg lachen toen ik uh, vastzat in de Villa Volta. Uh, nou, ik, uh, het, uh, het valt Ook jij schijnt het nogal grappig te vinden om mensen op te bellen. Uh, nou, uh, sint klaar volgens uh... die gesprekken op te nemen. Ja, maar het is... Uh... Dat laat jij dan weer terug horen aan een ieder die dat beluisteren wil. De Sint kan daar niet om lachen, zeg ik je. Gelukkig heb ik alles laten opnemen door mijn opneempieten. Zodat alle kinderen van Nederland zelf kunnen horen wat voor vlegels jullie zijn. Ehm. Um, uh, yes. Ja, nou, Ja. Nee, dat ja. Is, uh... het is. Het is een heel uh, grappig leven. <laughs> ja, het is neer. Het is neer. Zo is het anders niet bedoeld. Enfin. Uit mijn ogen. Ik heb nog meer te doen. Het is dat Sinterklaas tegenwoordig niet meer zo gelooft in de roe en de zak. Anders wist ik wel raad met jullie. Voort. Op naar de uitgang. Daar staat mijn trouwe Ros-Ameriko voor jullie klaar. Hij zal jullie naar huis brengen. Dank u, dank u wel Sinterklaas. Dank u wel. Heel goed. En bedenk wel, maak er nog een mooi Sinterklaasfeest van. En geef alsjeblieft het goede voorbeeld. Dat uh, zullen we doen. Dat zullen we doen Sinterklaas. Sinterklaas. Goedenavond. Dag. Dat was uh, geloof ik echt op een lipje. Het had niet uh, veel gekker moeten uitpakken Rick. Want dan uh, waren we meegenomen naar Spanje is je vraag. Hij was toch wel behoorlijk uh, ja, best wel behoorlijk boos. <laughs> Moet ik jij die chocoladereep uh, nou, zitten opeten? Nou, hij had he, ook nog nee. wat over jou. Te vertellen, Tom. Oh, paar dingetjes. Nou, laten we nou maar niet Laten we het goede voorbeeld geven. En fijn fijn Sinterklaasfeest gaan vieren. Naar die uitgang. Of naar de uitgang. Of naar het paard. staat er. je zitten. Stap op. Zo. Zit je goed? Hij zit goed, hè? Ik zit goed. Het is een mooi paard. Het is een vrij paard. Let's go, Rick. Naar huis. Naar Utrecht.